In maart stapte hij op als trainer van de Olympische ploeg wegens een verschil van inzicht met de bond. Na verwachting tekent de volgende week een contract voor één seizoen bij de club uit Enschede. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf volgend jaar hun eigen domeinnaam-extensie registreren op internet. Dat heeft ICANN besloten, de wereldwijde organisatie die het systeem van domeinnamen beheert. De bekendste domein-extensies zijn .com, .net en .org. Volgend jaar mag in plaats daarvan ook een eigen naam worden gebruikt. Volgens ICANN is het aanvragen van een domeinnaam extensie complexer dan van de huidige domeinnamen. Ze moet een bedrijf laten zien dat het een solide geschiedenis heeft. Een eigen domeinnaam extensie kost 130.000 euro. Op de varkenshouderij van een topvrouw van de landbouworganisatie LTO zijn beelden gemaakt van varkens die er slecht aan toe zijn. De beelden werden in het geheim gemaakt door de nieuwe actiegroep Ongehoord. Die wil laten zien dat er geen diervriendelijk vlees bestaat. Op de beeld is onder meer een varken te zien dat een miskraam heeft gehad. De dode biggen liggen om haar heen en de LTO-topvrouw, ten haven, zegt dat er op de beelden uitzonderingen te zien zijn en dat de actiegroep bewust een misleidend beeld schetst. De actiegroep, ongehoord, maakt de beelden in 26 varkensstallen, waarvan de meerderheid één of meerdere keurmerken voor diervriendelijkheid heeft. Het weer, vooral in het zuiden, bewolkt en af en toe wat lichte regen. In het noorden zijn er perioden met zon en is het meest droog. Het wordt 17 graden op de wadden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Staat file in de Randstad op de A20, hoek van Holland Gouda, voor Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeers. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 Wel is het leuk om een extra lange uitvoering van een plaats te draaien. Zo ook deze plaat uit de jaren 80. Bijna 6 minuten lang, de Cook Robin. And the promise you made. Z.F.M. Zandvoort en de regio. En daarmee werd het ruim na. Ruim, ruim, ruim, ruim. na vier uur. <laughs> Welkom bij De Ruro weer van Zandvoort op zaterdag. Ja, en in het laatste uur natuurlijk rond de klok van kwart voor uh, vijf. Het gedicht van de week. Dat, uh, dat uiteraard in het kader staat van Vaderdag. En luister naar de titel, Pa. Papier loopt toch niet ja, zo snel. <laughs> ja, en we gaan natuurlijk schakelen rond de klok van kwart over vier. naar uh, onze reporter, razende reporter Roy van Buringen. Want het, die is op dat moment aanwezig op Spinning on the Beach. Want daar wordt hard tegen de westenwind in. Westen ja, ik kan wel zeggen een kleine storm ingefietst zonder ook maar 1 centimeter vooruit te komen Dus ik ben benieuwd hoe het daar is En daarna reist hij door naar uh, of fietst hij door naar uh, Talassa En gaat hij uh, ons ook nog informeren Over de voortgang van het Haringhappen Bij Talassa Verder hebben we nog wat regionaal nieuws, we hebben nog wat golfnieuws, lokaal golfnieuws, want er komt weer een heel mooi golftoernooi aan. Dus ik zou zeggen, luisteraars, blijft u luisteren, ook naar het laatste uur van ons hier op het Gasthuisplein. En hier zijn de Cornels, 74, 75. Placed you in my arms I knew I'd meet death Before I let you meet harm All those questions Arose in my mind Would I be man enough Against wrong Choose. Be standing up From the hospital That first night Took an hour Just to get the car seat in right People driving off fast Got me kind of upset Got you home safe Placed you in your bassinet That night I don't think One wink I slept As I slipped out my bed To your crib My crap Touched your head gently Felt my heart melt Cause I knew I loved you More than life itself Into my knees And I begged the Lord Please Let me be a good daddy All he needs Love Knowledge Discipline too I pledge my life to you Just the two of us We can take it if we try Just, Just the two me. of us Just me Just the two of us <laughs> Just the two of us Building castles in the sky Just the two of us You and I, Five years old bring Every time I look at you, I think man, a little me, just like me, wait and see, don't wanna be tall, makes me laugh, cause you got your dad's ears and all, sometimes I wonder, what you gonna be, a general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line, true that, uh -uh -uh, why you That. I try to be a tough dad, but you be making me laugh, crazy joy. When I see the eyes of my baby boy, I pledge to you I will always do everything I can. Show you how to be a man, dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And Can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but your push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact: I got your back. Just we can make it if we try. Just me and you, just me and you, against the world. It's A full-time job to be a good dad You got so much more stuff than I had I gotta study just to keep with the changing times 101 Dalmatians on my your CD-ROM cd me, CD. I'm trying to pretend I know On my PC where that CD go But yo, ain't nothing promised One day I'll be gone Feel the strife, but trust life does go on But just in case, it's my place to impart One day some girl's gonna break your heart And ooh, ain't no pain like from the opposite sex Gonna hurt bad, but don't take it out on the next. Next, son. Throughout life people will make you mad Disrespect you and treat you bad Let God deal with the things they do Cause hate in your heart will consume you too Always tell the truth Say your prayers, hold doors, pull out chairs Easy on the You live and prove that dreams come true I love you and I'm here for you Just uh. the two of us We can make it if we try Just me and you Just me and you <laughs> Taking the world Two of us Building chestels in the sky Just the two of us You and I True that, true that. Dat was Will Smit op de Salvo Radio met just the two of Us. Nou, we hebben het al een paar keer vermeld in dit programma. Vandaag spinning on de beach op het Zalvoosse strand bij Club Nautik. En voor ons is daarbij aanwezig Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag Rob en Albert Jan. Uh, ja, live uh, vanaf een winderend uh, strand kan ik zeggen. Net als de vorige keer hè, bij Mango's. Uh, maar uh, ja, dit zit hier er wel in Club Natiek, uh, Spinning on the Beach 2011, uh, Speciaal voor de uh, Clinic Clowns, de stichting die uh, ja, entertainment vooral zorgt in, in het ziekenhuis voor kinderen. En wat eigenlijk wel heel erg uh, gewaardeerd wordt als het voor de kinderen is. Daarom hebben we dan hard geld nodig, uh, vertelde de organisatie. En daarom organiseren ze dit jaar speciaal spinning on the beach voor de uh, Clinic Clowns, En elk jaar een ander goed doel. En vorig jaar de Guusine Horse Foundation en dit jaar dan de Clinic Clowns. Uh, ja, uh, ik uh, schat rond de 100 uh, spinners uh, zijn bezig uh, op het strand, allemaal zelf gekleed met een uh, spinning on the beach uh, t-shirt aan en uh, daarom natuurlijk de diverse sponsors Ze zijn uh, hard aan het fietsen, ze, sommige fietsen uh, de, hele, de hele dag door en sommige wisselen af uh, ploegjes. Uh, ja, het ziet er uh, echt wel uh, altijd zo als je hier staat en wat ik vind zo te kijken, ja uh, spectaculair uit. Uit, want uh, ja, al die vultjes die ronddraaien, die mensen die zelf zijn uh, gekleed, die er hartstikke leuk uit. Alleen ik vraag me altijd af hoe ze dit uh, zo vol kunnen houden in de dag. En helemaal als een dag van vandaag. Regen, storm, heel veel wind en natuurlijk ook heel veel zand die uh, rond het dames Daar ze hebben ze ook allemaal een zonnebril op. Uh, ja, het is wel een heel gezellig hier. Uh, de organisaties denk ik wel weer in geslaagd uh, om voor dit evenement te organiseren bij Club Natief. Uh, als ze uh, uh, klaar zijn met spinnen dan uh, is er altijd een eindfeest. Uh, daar gaat natuurlijk uh, volop uh, eten, want uh, ja, eten doen ze amper uh, op zo'n dag Ze dus, krijgen uh, af en toe een appeltje toegeschoven van de organisatie en uh, een fles water. En uh, daarop moeten we doen. En uh, dat lukte aardig. En uh, in ieder geval na de fietsen gaan zij uh, door naar de feesttent, want er is speciaal uh, vanwege het weer een op opgezet. Uh, en uh, daar zal dan een eindfeest met een barbecue plaatsvinden. Dus, uh, uh, al deze mensen die mee hebben gedaan hebben inschrijfgeld betaald en dat inschrijfgeld gaat uh, naar, uh, ja, naar de kliniek land. Kijk, een goed doel uh, weer wat gesteund wordt uh, door Spinning aan de Bits op het uh, Zalvoers strand. Alleen een vervelende vind ik voor die mensen, Royce, Ze fietsen zich helemaal te pletter maar ze komen geen meter vooruit, hè? <lacht> nee, het ziet, er wel, het ziet er ook best wel grappig uit. <lacht> van, van een afstandje is dat uh, de, kijk, het enige kritiekpuntje wat ik heb dat de kritiek best wel hard staat. Ik denk uh, persoonlijk als jij uh, de dan gaat fietsen staan dat je gewoon pijn aan je oren hebt als je klaar bent met fietsen. Ja, ze hebben grote boxen staan daar. Uh, ja, mooi. Kijk. <laughs> Maar verder uh, is het hartstikke gezellig hier. De mensen hebben het nou zin. Uh, ja, Victor Vol, jullie hebben het er net over gehad. Die rijdt hier ook rond met de strandactiefkar om de kinderen een beetje te vermaken. Goed. Uh, hoeveel mensen, ja, afgezien van de fietsers, schat je dat er nu ongeveer op het strand uh, bij dit evenement aanwezig zijn? Nou, ik denk uh, de clubmatiek is best wel groot. Uh, er zitten veel mensen binnen te kijken achter het raam, omdat dat natuurlijk best wel echt wel waait. En uh, de tand, ik uh, sta toch wel zo'n honderd mensen. Oké, okay. zeg, hartstikke bedankt voor, uh, voor deze informatie. We komen straks weer bij je terug, maar dan zit je in de haring, heb ik begrepen. Oh, ja, ik ga de haring proeven bij uh, de haringhassen bij Galassa uh, En uh, ik probeer Huig ook natuurlijk even aan de tand te voelen, wat er nou zo speciaal is van de nieuwe haring. Oké, okay. tot straks uh, Roy. Dankjewel Roy en wat heeft hij ook een vervelende job hè zo in de buiten niet nou. CFM moet je Harry gaan proeven en zo bij Talassa jongen jongen jongen jonge. eerst hij fietsen, je moet eerst zijn fietsen. fietsen ja, eerst ja, hij ja. Fietsen. ik hoop wel dat Roy vooruit komt he, anders blijft hij daar bij nautiek dat zou niet de bedoeling niet he. is hij wel lekker aan het spinnen maar dan komt hij gemeente vooruit hier is een uh, world en now that we found love, now that we found love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 Zo plaat die weer eens uh, leuk is om te draaien op de Zonvoets Radio. Deze fantastische Springfield Jordan in privates. Ja, en dan gaan we even golven. En wel een oproep voor het 11e Zandvoortse Open op de Kennemer. Het bestuur van de Kennemer Golf Country Club nodigde de permanent in Zandvoort wonende golvers uit om deel te nemen aan het 11e Zandvoortse Open. Deze jaarlijkse golfwedstrijd vindt plaats op maandag 18 juli aanstaande. De wedstrijdvorm is 18-hol met een shotgun start om 11 uur. Dus we zijn allemaal gelijk binnen voor de hapjes en de drankjes. Dat komt er altijd goed uit. Op vertoon van een geldig 2011 handicapbewijs van de NGF met een maximale exacte de handicap van 31.8 kan van 27 juni tot en met 1 juli aanstaande een deelnameformulier worden afgehaald en ingeleverd bij de Caddy Master van de Golf Country Club. De Caddy Master kunt u dan ook bellen vanaf de, vanaf de 24ste. Ja, vanaf de 24 e En telefoonnummer 05718456. En die na meer dan 88 aanmeldingen zijn, zal er gelood worden voor deelname. Het is elk jaar compleet afgeboekt, volgeboekt. En het is altijd een geweldige dag. Een geweldige baar van de Kenmer Golf and Country Club. Ga, blijven we even bij uh, golf en dan gaan we even de grote plas over. Want dan gaan we naar Amerika. Want daar is uh, actief geweest, moet ik zeggen. Golven Maarten Lafeber. Want heeft namelijk op de tweede dag van de US Open in May Maryland. op de dreigende uitschakeling niet kunnen afwenden. De 36-jarige Nederlander speelde uh, gisteren wel iets beter dan op de openingsdag. toen hij een dramatische ronde, reed van, uh, ro ronde liep van 79 slagen. 8 boven par. Met een score van 74 landde hij vrijdag niet te min op de gedeelde de 138e plaats. Ver verwijderd van kwalificatie voor de, voor de tweedaagse finale in dit weekend. Roy Roy bevestigde op de tweede dag zijn huidige vorm. De Noord-Ier ging rond in 66 slagen. Eentje meer dan op donderdag. Zijn voorsprong op de standvastige nummer 2, de Zuid-Koreaan Yang Jong-jung op tot zelfs 11, dus tot 6 slagen. Met een totaal van 131, 11 onder par, vestigde hij de laagste score ooit na twee dagen bij het US Open. Wilt u het live verder blijven vervolgen, vanavond en morgenavond, dus de derde dag, moving day, zogezegd, en de finale dag, morgenavond, op zondagavond. Uiteraard de volgende via het speciale sportkanaal. En morgen is het uh, Vaderdag. we hebben het al een paar keer vermeld en jij hebt een mooie Vaderdagplaat uh, uitgekozen. Goed hè? Ja, kijk, hier is breakfast Voor in bed. Voor alle Voor alle Papa's! De ANWB Verkeersinformatie. Ja. Om die jongens een beetje te supporteren, draaien we deze plaats van Gino, Vanelli en People Can Move. Nou, uh, Roy heeft uh, net uh, gemoved van uh, Club Nautique naar uh, Talassa. En ja. daar is het uh, Haringopen vanmiddag. Ja, ja, ja, dat komt zit in de schoenen, hè, te... um, Ja, het is, uh, bij de Haringopen, ben ik nu dus is vanaf uh, twee uur begonnen bij uh, Talassa aan Zee. En uh, nou, die huidig heeft het zo druk dat hij even geen tijd uh, voor me heeft. Dus, uh... Ik moet er helaas zelf van doen. Ja, heeft u wel voldoende haring voor al die mensen die daar zijn? Ja, uh -huh. ik probeer heel graag een haringje, maar ik zie nergens haring meer. Huh? Ik denk dat het binnen een uur, of anderhalf uur, gewoon meteen op is. Vorig jaar was er natuurlijk ook een groot, we de haring ook binnen een uur op. Dus ik denk dat het dit jaar ook weer gebeurd is. Dat het, uh, ja, er zijn gewoon uh, zoveel mensen op afgekomen. Ik had het net over 100 man, maar ik schat hier op uh, 250 of zo. Ja, dus het, het, is, het, het is behoorlijk druk. En ook weer een goed doel gekozen. En dit keer is dat Kika ook weer zo'n mooi doel. En uh, dat is allemaal toen de tijd door CFM gebeurd. Door het 24 ruis heeft de huidige naar voor zijn evenement Kika gekozen. En dat houdt hij zo uh, geloof ik vol. Want jaar uh, is er ook weer gekozen voor Kika. En er staan allemaal uh, mooie collectorbussen. Uh, vanavond uh, kunnen mensen hapjes uh, kopen bij verschillende stands. Uh, die hij op het terras heeft staan. Van kibbeling tot kanaaltjes, uh, En die moet je dan ook zelf gaan tellen. Dus dat is wel uh, heel erg leuk. Nou, zoals ik al zei, de haring is al uh, op. En, uh, maar dat uh, maakt eigenlijk helemaal niet uit, want het is dubbel zo feest. Iedereen is er. Elke bekende zandvoorter uh, zie je hier lopen. Waaronder ook Patrick van Kessel natuurlijk. Die moet natuurlijk wel uh, bij, uh, bij de gamba's en de chardonnay zijn. Dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Um, er wordt ook uh, gezongen door Gray uh, van, uh, van de berg. En uh, die, uh, die, uh, die uh, maast er een fantastisch feest van. de schijnt ook ergens een springkussen te staan, maar die is denk ik weggewaaid. En uh, die is dan verzorgd door uh, Victor Bol. En daarom rijdt hij denk ik ook lekker lopend van langs bij de verschillende evenementen. En uh, ja, het is, niet, het is weer een leuk feestje. Net als elk jaar gaat, uh, gaat uh, Huys zometeen ook wel wat vertellen over de diverse soorten zeevissen. Hè, die zometeen aankomen op het strand. Ik weet niet of ze dit je aankomen per boot, maar uh, voor ja, was dat wel het geval. Uh, We zullen het zien in ieder geval. Hij gaat die, die, die versie vertellen over verschillende soorten zeefjes. Die men ook uh, kan eten in Talessa. Dus... Um ook hartstikke gezellig. Heel veel hoop te doen op het Zandvoetse strand bij Telassa. Ja, heeft hij nog een beetje met het uh, weer van vandaag uh, rekening gehouden? Ja, ik zou je vertellen, er staat uh, net als uh, bij Natiek uh, staat er hier ook een mooie tent waar mensen onder kunnen schuilen als het regent. Maar het is zo leuk dat het allemaal niet in die tent passen. Oké. Okay. het vol, buiten zit vol. Het is weer een succes. Nou, het feest uh, gaat daar nog wel eventjes uh, door, Roy. Ja. Ondertussen ik... zie ik uh, jouw collega's binnenkomen bij de studio. Ja, zeg maar dat ik geen haring bij Nee, dat wou ik zeggen. Neem een paar <laughs> haringen mee, maar dat gaat niet meer lukken. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Jammer. Nou, Roy, dankjewel. Geniet er nog even van daar. En zo dadelijk zien we je weer in de studio. Wat moet je weer programma doen. Het gaat vandaag wat langer door, hè, geloof ik. Ja, zo, ja, dat is de bedoeling van wel, ja. Oké, <laughs> uh, oké. Okay. Okay, we het in de gaten. Dankjewel, Roy van Buren. Vanaf het Zandvoortse strand. Waar altijd wel wat te beleven is. En het zonnetje hoeft niet eens te schijnen, Albert-Jan. Nee, de haringen. Toch weer allerlei activiteiten. Tijden. Spinning on the beach, haringhappen bij Talas. En nou, wat wil je nou nog meer? Evenement op evenement. En vanavond gaan we het dorp in met z'n natuurlijk, hè? Naar het Midzomer We doen het gewoon opnieuw. Jazeker. Hier is Stilie Den. Is het de haring of is het toch wat anders? Nee, die is zeker Roy van Buuren Is in de studio aanwijzer You're the Frankie Valley And the Four Seasons en oh, what a night Hoog tijd voor het gedicht van de week Ik heb dezelfde ogen En ik krijg Jan trekken in mijn mond Vroeger was ik driftig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 Maar we komen altijd thuis, de waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook, en te vergeefs, zolang ik leef. Vroeger kon je streng zijn, en ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een eindeloos geloof, en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden, omdat jij helemaal niet wou. Jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood nooit meer tegen. Maar pa, ik hou nog steeds van jou. Dat was weer het gedicht van de week bij CFM. Heb jij ook een gedicht? Stuur hem dan naar redactie.cfmsanfoort.nl Redactie.cfmsanfoort.nl Van Zalvoort, dan barst het los Midzomernachtfestival met maar liefst Vijf podia in het centrum Het is allemaal gratis uh, toegankelijk Dus uh, ga er even gezellig heen en geniet van De diverse soorten muziek En hebben geen regen nodig, nee we hebben geen regen nee, nodig Niet, nee. Vandaar dat we deze platen voor je draaiden van Blind Melon En No Rain No Rain No we break. willen geen regen en houden zo. Open. Ja, we zijn, er, we zijn er alweer bijna. Ja, het zit er alweer op. Uh, we, vanaf, uh, ja, lekker weer uh, vanaf 2 tot 5 live vanuit het Gasthuisplein. Maar blijft u luisteren. Want ook na 5, 4, uh, 5 uur uh, zal Entertainment for You het overnemen van ons. En die hebben een extra lange uitzending met erg veel verrassende items. Dus luisteraars, blijft u luisteren. Wat u van mij nog te goed heeft is de uitslag van de kwalificatie van het DTM uit de Lauzietsring. Op de eerste rij staan twee Mercedes gevolgd door twee Audi's. En uh, wel op de eerste plaats uh, Bruno Spring gevolgd door Jamie Green en dan de Audi-coureurs uh, Matthias Ekstreum en Martin en Tomchik. Renger van de Zanderstel zal starten vanaf de dertiende plek en alles is morgen vanaf 2 uur te volgen via de ARD. Dankjewel weer, Albert Jan. Graag gedaan, Rob. Ook weer een mooi gedicht vandaag. Ja, echt voelig, hè? Dus mochten mensen nog een gedicht hebben, ja, stuur hem, stuur hem naar redactie at meteen entertainment voor you, Heel veel plezier met dat programma en wij zijn er volgende week weer. Tot dan en bedankt